4 uur Kees Groot met het NOS Journaal. De Chinese president Xi Jinping zegt dat zijn land het conflict met de Filipijnen over eilanden in de Zuid-Chinese Zee vreedzaam wil oplossen. Tegelijkertijd wijst hij de uitspraak van het permanente hof van arbitrage af dat besliste vandaag dat China niet het recht heeft om eilandjes in het olie- en gasrijke gebied voor zichzelf te claimen. Xi blijft erbij dat de Zuid-Chinese Zee al eeuwen tot het Chinese territorium behoort. Het dodental van het treinongeluk in Italië is gestegen tot twintig. Er zijn tientallen gewonden, dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Vanochtend botsten rond 11 uur twee passagierstreinen op elkaar in de buurt van Bari. De ravage is enorm. Het ongeluk gebeurde op een enkel spoor. Dat traject wordt gebruikt door veel forensen en studenten. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijzigingen in de begroting van veiligheid en justitie voor dit jaar. Daardoor gaat er 300 miljoen extra naar onder meer het OM en het NFI. De oppositie wilde meer geld, maar veel partijen stemden alsnog in. Ze waren bang dat extra geld dat voor dit jaar is gereserveerd anders zou verdwijnen. Er komt vrijwel zeker een onderzoek naar het functioneren van het parlement. De Eerste en Tweede Kamer zijn het eens dat er een onderzoekscommissie moet komen. De Kamers vinden het onderzoek onder meer nodig omdat de invloed van Europa groter wordt... en om kiezers meer bij de politiek te betrekken. ProRail waarschuwt Pokémon Go spelers dat ze geen Pokémon moeten zoeken op het spoor. Dat gebeurde in Hattem en bij Delft. Dat is levensgevaarlijk en er staat 130 euro boete op, waarschuwt het spoorbedrijf. Pokémon Go is een spel waarmee je op je smartphone virtuele figuren op straat vangt. Het wordt in Nederland gespeeld door tienduizenden jongeren. Het weer, zonnige periode, maar er trekken ook felle buien met onweer over. Het is 15 tot 20 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig. Dit was het MDFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden. Richting Amsterdam op de A1 bij Muiden-Oost 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht door verzakkingen. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Alblasserdam 4 kilometer file. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer langzaam rijden door water op de weg. De N11 leidde richting Bodegraven tussen Alfa en de Rijnwest en Bodegraven 4 kilometer file. Op de N516 Zaandam-Oostzaan tussen amsterdam aan de zaan en de A8 2 kilometer file. Tussen Den Haag Centraal en Dordrecht rijden tot half elf vanavond minder treinen door een kapot spoor. De vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Solo in tu boek. Yo quiero acabar. todos zes besos. Que te quiero dar. A mi no me import dat duermas con met hem, want ik weet dat poderme ver om ¿qué vas a zien. ver Si te quedas o te vas. Si no no me busques met Si te Als yo también me voy Si me das yo también te doy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 y vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a perder fidede para ver si te quedas o te vas si no, no. Qué te hace llorar A Make it worth your while! break.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 But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 www.zfmzandvoort.nl